Ook in Nederland worden mensen volgens hem beoordeeld op hun afkomst. In Londen en Parijs demonstreerden vanmiddag duizenden mensen tegen racisme. In beide steden waren ook extreemrechtse groepen aanwezig en was het onrustig. In Nederland waren ook protesten van de Black Lives Matter-beweging. Die verliepen vreedzaam. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag met 4 toegenomen tot 77. Gisteren daalde het aantal nog met 4 tot 73. Buiten de intensive cares nam het aantal opgenomen COVID-19 patiënten met 10 toe. Het zijn er nu 289. De lichte stijging is volgens het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding geen reden tot zorg. Omdat het aantal coronapatiënten op de IC's gestaag daalt en er ook een sterke daling van patiënten in de klinieken is. De GGD heeft vandaag de 100.000ste coronatest afgenomen...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 Frankrijk opent maandag zijn grenzen met EU en Schengenlanden. Vanaf 15 juni om 12 uur s'nachts worden alle reisbeperkingen op de grond, in de lucht en op zee opgeheven, staat in een officiële verklaring. Daarmee wordt het ook voor Nederlanders mogelijk om zonder problemen naar Frankrijk op vakantie te gaan. Het weer het is broeierig warm met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. In de noordelijke provincies geldt code geel voor zwaar onweer, mogelijk met hagel en windstoten. Morgen en de rest van de week bewoordelijk... ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen fides. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 FM. Met nu entertainment for you. Wij leidde muziek, wij glijden muziek voor jou. En geluid kan je spiekers uit. Je spiegelsuit. Ik wil helemaal niet. Oh. Van je radio Maar dan heb je ook wat Waar ga je heen? Je bent hier in je handen Je wordt steeds interessanter Zij zeggen allemaal een hele goede avond. Weer twee uurtjes entertainment for you. Mijn naam is Fred Heij. En dit is Emma Heesters. En waar ga je heen? Voorlopig ga ik nog nergens heen. Tot 8 uur, entertainment for you hier bij CFM. Entertainment for you, tot vlogjes van 8 uur. En we gaan door met de nieuwe van Marloes Oosting. Jouw geel. Ja. Jeroen Rusjes. Twee uur in de middag en ik draai me nog eens om. Het me misdragen in de stad. Ook al weet ik dat is dom. Kijk weer op het hele Zit weer op je Instagram. Maar het huis is nu zo leeg. En ik mis nog steeds je stem. Als het echt over is, waarom bel je dan dat je me mist. En denk ik. Zo fijn. ...en Jeroen Ruschen. En als het echt over is... ...de laatste nieuwe. Maar voorlopig is het nog niet over. Hier doet hij 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv Kanaal 40. En natuurlijk DAB+. En 6a. En we gaan lekker verder met René Schuurman. En hij hebt het over. Geef eens wat kleur aan je leven... We'll Je hart maar open staat. Kom en leef je leven als een bloem die open gaat. Kom, geef wat kleur aan je leven. Je hebt zoveel te geven door gewoon jezelf te zijn. Dit is ons moment, we gaan genieten van het leven. Nou, zo buiten ook goed. Zwarte haren, bruine ogen, die krijg jou niet meer. Uit mijn hoofd, strakke velen.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 And it Was hij dan Stef Echo en een Zomer in mijn hart? gaan lekker verder met Belinda Kineer en zij hebben over oneindig samen met Wolter Kroes. Blijf lekker luisteren. Zou jouw liefde ooit vergaan? Mijn liefde is voor eeuwig voor jou.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 In die vaart. Oneindig. Holte Kroes en Belinda Kiner. Dat allemaal op 206.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, kabel digitaal. TV tekst kanaal 40. En natuurlijk ook nog uh, DAB Plus 6a. tot het einde, ik en jij tot oneindig, En ik ben het tot 8 uur. ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want als het goed is, is Danny er ook nog bij. Toch, hey, Danny? Ja, ja, ja. Ah, ja. <laughs> ja. Jij was in Zandvoort? Ja, lekker gaan scooteren met een meisje door Zandvoort. Om de duinen, zo richting Noordwijk en toen weer terug richting Halen. En nu zitten we... ja. uh, dit, uh, ja, dit is, uh, Dus het is toch het vriendinnetje geworden van de vorige keer, of niet? <laughs> Snap je hem? Oh nee. Nee, ja, ja, ja. toen had je nog geen verkeering. Nee, en nu heb je en, een hele verkeering, ja. Ja, ja en, en toen was jouw oog wel ergens op gevallen. En dat, en dat is nu gelukt. Ja, nu, zijn we, nu hebben we nummer 1, hè? Ja, ja, de nummer 1. <laughs> ja, dat is tevens de, de nieuwe single eh, van jou. De ja, nummer 1. Ja, hey, uh, dat is ook gebaseerd op jouw nummer 1? of niet? ja, eigenlijk, ja, natuurlijk nog meer, natuurlijk nog in hun meeste, natuurlijk, buiten onderwijs Siena. Ja. nou, ouder, zijn gewoon mensen die zelf voor me tekenen. Ja, nou ja, hé, ja, leuk je in ieder geval weer aan de lijn te hebben met je nieuwe zingel. Ja, gezellig, helaas in de studio, maar... Nou ja, daar zeg ik, het komt allemaal goed. Dat, uh, ja. dat, uh, ik, ik... Misschien over een half jaartje. Ja, dat zeg uh, ik. Uh, als je als je een nieuwe single hebt uh, met uh, mijn grote liefde, dan, uh, dan komt het goed. Toch? Komt goed. <laughs> hey, hoe gaat het met de single? Uh, Sorry, je viel even weg. Oh ja, het gaat hartstikke lekker. Ik, uh, hij is nu een uh, maandje geleden is uitgekomen. Ja. Um, ik ben uh, ik ook een rier uitgebracht. Uh, die, is ook, uh, die staat ook online op Spotify, op YouTube. en Op uh, Radio NL ben ik op een B-rotatie, dus één hoogste rotatie op Radio NL gekomen. Ja. En op verschillende playlists uh, en ook gewoon uh, verschillende hitschrijven. Of, uh, ja, dan moet, je, week. dan moet je een goed gevoel geven, toch? Ja, ik ben hartstikke blij met natuurlijk. En, uh, ik bedoel, dan doe je het nog ergens voor, toch? Ja, nee. natuurlijk. en We blijven gewoon doorgaan. Ja, wat legt er al wat nieuws op de plank? Tenminste, heb je al ideeën? Zijn er al ideeën in, in ontwikkeling voor de nieuwe uh, single? Ja, we zijn een beetje aan het kijken hoe we wat. We zijn net een beetje begonnen met kijken naar een volgende single. Ja. Alleen uh, we zitten we een beetje te gissen, wat, wat zullen we doen en uh, wat is leuk. En, uh, ja, of dat het, uh, het wordt wel een uptempo? Um, ja, ja, waarschijnlijk dan wel een uptempo. Ah, okay. maar misschien is ah, het ja. tijd voor een bellen, maar. Nou ja, goed, uh, ja, je, hoeft niet al, je hoeft niet alles te vertellen. Ik bedoel, ik begrijp het. Maar ik bedoel, uh, ja. uh, va vaak is het ook eventjes uh, ja, dat er toch wel een, een kleine verandering soms tussendoor zit. Ja, misschien namen volgen Het is wel heel lastig natuurlijk, omdat ik doe wel van gij zijn en om zoiets voor te komen, is ook wel leuk. Ja. Dus uh, vandaar. Hey, um, dit nummer de, doe je met 1 Ja, dat is. Ik heb het eigenlijk zo begonnen. Ik was op. Uh, bij mijn fancoach, Robbie van Eurk. Ja. En uh, ik zei zo tegen dat ik bezig ben met een nieuwe single. En uh, dat we eigenlijk niet uh, weten wat. het vrijgeven is van. nou, uh, misschien is het een Nick. van, uh, van, uh, van uh, Rick Ashley. We hebben dan een giftje Ja. Ja, nou, dat is wel leuk. Je nummer kende ik, ik ging er het goed luisteren. We gingen hem er, ging, er, ging er bezig. Ik zei, ja, dat gaan we doen. Ja, dus ik heb je Rappia zelf gegaan, dat is uh, waarom ik het volgende nummer geschreven. Ja, het ja this is never, never, can I give you up is natuurlijk een lekker tempo uh, ja, temponummer. Hij is gewoon geluk dus geweest van, uh, van vroeger, uh, Ja, nog steeds niet goed. Van, ja, uh, ja, ja, ja, hij is uh, inderdaad, uh, hij heeft toen uh, destijds, uh, een aantal jaren geleden, heeft hij weer een comeback gemaakt natuurlijk. Rick Hesley en uh, ja. ja. Het gaat hem ook weer uh, eigenlijk voor de boeg. Ja, tuurlijk. En uh, we hebben... Uh, ja, ik zou eigenlijk met Pierre samen uh, geschreven hebben. Maar uh, ik kwam niet echt zoveel uit en hij ook niet. Nee. Dan ben ik gewoon uh, doorgegaan. Met, uh, ja, zo'n paar dagen na is hij zelf doorgegaan. En uh, opnieuw. En toen, uh, die is al een hele tekst vols uh, papier. Ja. En toen hebben we het ook... Toen hebben we het ook eigenlijk, maar hij zei, is het wel leuk? Misschien met een, een rapper erbij. Ik zei, nou, voor de verandering, we kunnen het doen. Dus hij heeft die rapper gebeld. En uh, toen hebben we een afspraak gemaakt, heeft hij zijn tekst meegenomen. En hij heeft uh, samen wat gezongen van het nummer. En uh, toen zijn we de studio in ja, En toen is dit eruit gekomen. Ja, en een, mooi, een mooie, ja, mooie zomerlied, zeg ik altijd. maar. Ja, en natuurlijk voor de ver verandering uh, um, iets extra's. Ja. Een remixje erbij. Ja. ...in samenwerking met degene die met de, samen met Duncan Laos heeft gewerkt. Ja. En uh, die heeft dan voor mij... ...ik uh, zijn En uh, daarbij ben ik ook op uh, Radio 58 gekomen. En dat uh, is ook wel leuk om... Uh, ja, de, ...om op te komen. Ja, toch? Ja, dus ik, uh, ja, eigenlijk uh, even een klein stapje verder. Hè? Ja, en we gaan gewoon door. Kijk wat er wat voor nieuwe dingen op het pad komen. En uh, wat er allemaal in deze soort vervelend materiaal... dan beneden, beneden dit voorbij is... Wat we allemaal weer kunnen doen. Ja, gelukkig. Uh, begint het al een klein beetje... Ja, uh, ik, ik zeg altijd maar... Iedereen gaat er gelijk uh, volop in. Maar dat is juist niet de bedoeling. Ik laat, gewoon, laat, laat ik het gewoon uitbrengen in deze periode. Kijk wat het doet. En, uh, ja. Er zijn heel veel en weinig mensen die dan wat um, uitbrengen eigenlijk. Nou, nu gaat het wat meer worden natuurlijk. Omdat we langzaamaan. Om, komt de versoepeling weer. De terrassen gaan weer open. En, ja. Ja, en dan hoop ik dat het ook allemaal open blijft. Ja, dat is wel ik, <laughs> Ja, je weet het niet, uh, Danny. Ik bedoel, ja, het is nog maar het begin. Ja, we, we moeten nog een heel stap. Ja, daarom. Dus uh, nee, Voorlopig zijn we er nog niet uit. Nee, maar uh, we ja, we maar. blijven open houden. Of houden. Ja. Hou, houden, houden. We moeten we <laughs> laten we maar naar kijken, natuurlijk. <laughs> hey, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Ja, Toch? Wat gaan we doen? Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen goed weekend. Ja, dankjewel. Geniet dankjewel. ervan, bedankt. niet te veel drinken. Ja, jij nog een fijne uitzending en uh, geniet er straks. Ja, dankjewel. Hey, graag tot ziens en tot orde. Is goed, doei. Goedjes, jij niet gekleerd, dames en heren. Was, toen was je zo dichtbij en nu ben je zo ver weg Wil jij elke dag vertellen hoe perfect je bent In mijn stoutste dromen blijf je hier bij mij Lieve schat ga niet weg ik wil je nooit meer kwijt Je verdwaalt in mijn ogen in elke fantasie Veel vrouwen gezien je bent mijn favoriet De eerste dag dat ik jou zag staan Stap en een feest toen ben je meegegaan De wereld ben jij voor mij Tussen aarde en de hemel is niks zo fijn Ik ben de... nummer één. Ik laat je nooit alleen Kom maar hier en blijf heel dichtbij ik heb mijn Ja, dat was hij dan. Bernardo. En ik hou je vast. Daarvoor hoorde natuurlijk mijn nummer 1 van Danny de Klerk. Zijn nieuwe single. En dat allemaal op 104.5 op de kabel. Kanaal 40 digitaal. En eh, ja, DAB Plus. Kanaal 6A. En we gaan lekker verder met eh, Ramon Weense. En jij bent alles. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. De dag weer tegen jou En dat ik nog verliefd ben en van je hou geef ik jou een kus dan kijk jij me ont aan en lees in jouw ogen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 Bend me Maar als ze jaloers zijn willen ze jou zijn Ze willen jou zijn, ze willen jou zijn ja. Laat ze praten ze willen jou zijn Als ze jaloers zijn willen ze jou zijn, ze jou zijn, ze jou zijn. Ja. Laat ze praten ze willen jou zijn ja. oei, ben, oei, dans en lach entertainment for you Espera la nave del olvido no ha para Condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Te espera, aún me quedan en mis manos primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Eh, espera un poco. Alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Esperar, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mentieras, te me adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco Lekker hoor, goede jongleesjes en la nove de En ja, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Aisha en je bent meer. En uh, zullen we er nog eentje doen, Fred? Ja, gezellig, Fred. Nou, ja, gaan we doen. En dat doen we met Rolf Sanchez en Un Universo. Of El Universo. Sanchez. Zo is het, ja. No puedo ni creer que te haya sido. Ik sacar het de mi mente. En duele het más niet no ik Te juro que ik vez estoy arrepentido. Y ik word hier niet. Ik Ik word hier niet. Ik Ik word hier niet. Nunca fue mi intención lastimarte sí Entiende que esta noche tenerte aquí se me si tú no estás conmigo el universo se equivoca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 Si tu no estás conmigo, el universo se equivoca Todo me sale mal, ya no me sigue ni mi sombra Si tu no estás conmigo, yo me quedo en el pasado Pensando en todo lo que hicimos ayer Sudando hasta la amanecer Si no estás conmigo, ya nada tiene sentido Todo se me ha saburrido, pierdo los incostables Lekker hoor. Zo moest de klonken hier bij CFM Entertainment voor de Blokjes van 8 uur. Maar naam was het En ja, zit je net eet of heb je net gegeten? Het kan zijn dat je wat later eet door, door het mooie weer. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En we gaan terug naar de tijd van toen. En als de dag van toen. Maar dan gezongen door mama's jasje.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 Wat er ook gebeuren, maar ik hou nog meer van jou als toen die dag. Hier bij Entertainment for You vanaf de tolweg Tina. Een gezellige boel hierover. We gaan verder met Jingli uh, en Frenna. En zij hebben het over: wat is jouw naam? Wat is je naam? Blijf lekker luisteren tot 8 uur Entertainment voor You. Hier bij CFM. Ik ben Jongen wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je drinkt me aan. Baby, alsjeblieft Schatje ken mijn naam En waar kom ik vandaan? Shafiq Roman Zeg me maar, alsjeblieft Girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je drink, man hey, baby, ik ben jong en meer. Girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je drink, man Schat je kent mijn naam en waar kom ik vandaan daar van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen wees lief, Waar die dames al mijn niggers ik liet en ik laat je even zitten nowhere. Sater zag me bij jou oké. Okay? Wat vanavond gaan we? Ja vanavond gaan we. Oh zeg yeah, maar, yeah. I wish you love. I walk Lekkere platen. Heerlijke beat. Jong en Frenna. En girl, wat is je naam? En zo straks gaan we lekker een plaatje draaien. Tweede uur. Van een Spanjaard die geboren is in 1943 in Spanje. Het plaatje is mee van ontschoten. Maar in 76 had hij een mooie hit. Dus blijft er lekker bij. We gaan nog eventjes lekker een nummer draaien van Jeroen Visser... en jouw tranen kunnen mij niet meer raken. Blijf erbij, want ook dadelijk in het tweede uur van entertainen. komen ook de drie op een rij nog erbij van Fred Heij. Is het is mooi geweest. Ik wilde het graag anders. Maar het is mooi geweest. Ik liet je gaan...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 Terug van jou met dran kun je mij nu niet meer, raken. ik heb net jouw verdriet niets meer te maken, ik wil dat je gaat en dat je zonder iets. Meteen dit huis verlaat Besef heel goed Dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat Dat wat ik deel Ja dan krijg je op een dag Maar ach dat is niet veel jij met mij uitgespeeld Wat jij wilt zeggen laat je mij met tranen zien De reden hoor ik liever niet van jou misschien Want er gingen over jou zoveel verhalen Waar je mij nu op de prijs Thank you. Meer te maken Entertainment for you Meer dan radio Ik zou zeggen, we gaan zo naar twee uur Eerst naar het nieuws van zeven uur Ik zou zeggen, tot zo Een feest voor ons, voor ons alleen, want jij bent mijn nummer 1. Ik heb hier heel lang op gewacht. Langs op gewacht. Een feest met jou de hele nacht. Daarom dans ik alleen met jou, alleen met jou. omdat ik zo van je haal. Mijn droom die komt vanavond uit als ik jou in mijn armen slaat Wij twee, samen aan de zwie, Wij twee, hebben veel plezier. Wij twee, samen op zijn bed, We laten ons vanavond niet storen door de rest. Wij twee, kussen met elkaar. Wij twee, zijn een prachtig paard.